Met het NOS -journaal. De Russische minister van Buitenlandse NAVO. In een toespraak voor de VN-veiligheidsraad zei hij dat de koude oorlog daar nog steeds in de genen zit. Ook de VS moest het ontgelden. Volgens Lavrov moeten de Amerikanen het idee loslaten dat ze het in de wereld voor het zeggen hebben... Lavrov sprak ook over de crisis in Oekraïne. Hij noemde die het resultaat van een staatsgreep die werd ondersteund door de VS en de EU. De minister reageerde niet op de beschuldiging dat Rusland troepen en zware artillerie naar Oost-Oekraïne heeft gestuurd. De Belgische straaljagers die gaan meevechten tegen terreurgroep IS zijn aangekomen in Jordanië. De 6F16 vertrokken gistermiddag nog voordat het Belgische parlement instemde met de inzet ervan. België zag de toestemming als hamerstuk. De straaljagers worden nog niet direct ingezet omdat nog niet al het personeel ter plekke is. Nederland stuurt ook F-16's, maar die gaan waarschijnlijk pas halverwege volgende week. De Belgische en de Nederlandse straaljagers worden alleen ingezet tegen IS in Irak, niet in Syrië. Op het open Zeeuwse kampioenschap motocross is een man om het leven gekomen. De man van 24 deed mee aan het toernooi in Wemeldingen. En hij kwam ongelukkig ter val. De omstanders en hulpdiensten probeerden hem nog te helpen, maar de man overleed ter plaatse. De extra kosten voor bellen en internet in het buitenland verdwijnen in Europa mogelijk toch niet helemaal. EU-voorzitter Italië wil telecomaanbieders tegemoetkomen door ze in bepaalde gevallen toe te staan roamingkosten in rekening te brengen. De providers hadden bezwaar gemaakt tegen het afschaffen van de kosten. Ze zijn bang dat mensen er misbruik van maken door extreem veel te bellen en internetten in het buitenland. In de Eredivisie heeft Ajax de uitwedstrijd tegen NAC gewonnen. In Breda werd het 5-2 voor de Amsterdammers... mede door drie goals van Siktorsom. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Maar komt ook wat sluierbewolking voor. Daarna hier en daar nevel en een enkele mistbank. Morgen is het opnieuw zonnig en nog iets warmer dan vandaag. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het... F Zin in Zandvoort? Zandvoort? ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, The Nightwalk. Ladies and gentlemen.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 Any more flavor from the night walk? Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uur is natuurlijk het beste van dance. RP, een beetje pop tussendoor. Het laatste show. die, De party update. En natuurlijk de 10 boven beste plaat voor de dansfoet. En het natuurlijk een tweede uurtje zijn voor DJ Mauso. En een derde uurtje voor DJ Charles. Als hij vandaag tijd heeft om te komen. En anders gaan we gewoon nog een uurtje door met DJ Mauso. Voor de muziek als opening van Generic Futuring. Nicky van She met de weekend. Ja, het is weekend. Hè? Zaterdagavond 27 september 2014. Onderweg zometeen. Nio. Die heeft een nieuw plaat gemaakt samen met Jessie. Uh, met Juicy J, niet Jessie J, maar Juicy J. Ook Jessie J komt nog voor mij. Maar eerst die Scooter en Fassie met Vandaag, oftewel Today. Today, snide snide yeah uh-huh My attention, baby, gon' do what you do A bitch you notice, now you gon' have to make a move All this ice in my rollin', no wonder I play it cool Ain't no i in team, but I got my eyes on you I watch it bounce when she walks, she lick her lips when she talk I throw her in that Bentley coupe with the top up like Mardi Gras All that cake come get you some feelin' Like a soap, I gon' watch all my children Hit it so long that she might lose feelin' With her legs in her ass, she can walk on the ceiling This I know she love. Zandvoort, dat was muziek van uh, Nio. Samen met de uh, Juicy J met de uh, Is er daar een beetje zo nieuws? Als Pharrell en Robin Tick hun muziek stellen van een ander. Dan doet iedereen dat. Dat vinden althans de twee hoofdpersonen zelf. Het duo is aangeklaagd voor Plagiaat door nabestaanden van Marvin Gaye. Hun nummer, Blurred Lines, zou wel heel veel weg hebben... van uh, Gaye's hit Got To Give It Up. Dat nummer was uit uh, 1977 alweer. Pharrell en Robert Fick willen nog wel toegeven... dat de twee nummers allebei herhaalde noten bevatten. Maar dat is nog geen Plagiaat volgens het. Zelfs Beethoven gebruikte de truc. Artiesten doen het al sinds het mensenheugenis. Het hoort er gewoon bij. En Amerikaanse rechter die doet binnenkort uitspraak over de zaak. En anders moet de hele winst gewoon uh, ja aan de familie van Marvin Gaye gegeven. Worden. En dat Dr. Dre het niet slecht heeft, dat wisten we natuurlijk al al. Zo kocht hij laatst nog een huis, een nieuw huis voor een dikke 15 miljoen euro. En nu is duidelijk dat de rapper-producer ook de best verdiende hiphopartiest van 2014 is. Hij wist de afgelopen, het afgelopen jaar een gigantisch bedrag van 480,9 miljoen euro bij elkaar te rapen. Dat bedrag is meer dan de overige hiphopartiest in de top 20. Dr. Dre verkocht dit jaar zijn koptelefoonbedrijf, heb je misschien gehoord? Beats by Dre, dat deed hij aan Apple en werd op die manier stinkend rijk op een gedeelde tweede plaats. Staat, uh, in de lijst staat JC en P. Diddy samen. Die slechts 46 miljoen per jaar uh, bij elkaar hebben verdiend. Nou ja, hè, nog steeds meer als jij en ik. En de top 10 wordt uh, volledig gevuld door mannen. De eerste vrouwelijke hip -hop -artiest in de lijst is Nicki Minaj. En die vinden we op plaats nummer 11. Door het succes van haar singles Bang Bang. En she gave the uh, Give It to You en Anaconda. Plonkkelen ze het afgelopen jaar 10,9 miljoen euro bij elkaar. Dus dat doet ze zeker niet verkeerd. Zie, we Zaterdagavond een wandeling over het strand door de. Duinen in het centrum van het antwoord. Wat dacht je van een nieuwe van Arsene Mahon? Het Secret. <middels> Tell me what's on your mind Come on now, don't be shy Je weet niet wat je doet met mij, mooie bruine ogen. Oh, je bent niet goed voor mij. En al mijn vrienden begrijpen het niet. Vragen me steeds weer wat ik in haar zie. Ze heet van die papa pa de papaambaara toe de Je gaat zo van para papai Ik noem het de fliddeldans Blinders in mijn buik dansen Baby, ik wil een kans Baby, ik wil alleen jou en jij Wil alleen mij, laten we alleen zijn Zie het in je ogen, voel het in de baseline Para papai, het leven kan een feest zijn hey. Niemand die begrijpt, maar het boeit me niets Ik wil dat niemand naar je kijkt Kijk hoe je me teast, doe je me achter je aan laat lopen ah, Ik vind ah, het best, ik vind het best Ze hey van die para papai De papa Ik ken de lichaam, al die mannen worden gek. <laughs> ze doen allemaal hun best, ja, maar niemand die krijgt het. Ze brengt je in twijfel. En net wanneer je denkt dat je er hebt, verdwijnt ze. Verleiding is groot, zelfs als ze voorbij loopt. Zie je door de rookgordijn dat ze hey, van die. Barababa, de barababa. Het niet meer aan. Hoe ze verleid alles voor elkaar krijgt, dit is niet normaal. Dit is, niet normaal. ze speelt met je mind, dus en ze weten het. Het kan er echt niks schelen. Als ze fluit, ben ik weer afwezig. Zijn van die paraplu. Zaterdagavond. Hè. Jouw weekend is officieel echt begonnen. Nou ja, misschien was die gisteravond al begonnen. Maar eh, vanavond is natuurlijk stapavond. En wat hoort daarbij natuurlijk bij de stapavond? Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond? Nou, als eerste beginnen we van met Brainwash in Escape in Amsterdam. De Bekle Space Brainwash begint het om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 euro'tjes. Voor meer informatie, check even de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zoon, Porto Raimundo. Die staat er achter de deks en doet vanavond samen met Frederik Abbas. En sexy Mr. S on Sex. En de MC is uh, Bunty. Dat vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje Rainwash. En vanavond hebben we ook nog een leuk feestje in, uh, in Hotel Arena. De Challenge Reunion 1992-2002. Begint om 11 uur tot 4 uur in de ochtend. Intree is 19 euro. En wie kan je allemaal verwachten? Behalve jij, Orlando, Frank, Money, Mr. Ma. Mike en MC Ramageddon, dat vanavond dus in Hotel Arena Challenge Reunion, en dat is natuurlijk een reunie van de challenge uit Hoofddorp. En vanavond in de Melkweg, het, het Facebook-special Encore. En vandaag is het 2-year anniversary. Begint er rond de klok van 12 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend, met onder andere Wax Brand, Prime en Gas Dus vanavond dus in de Melkweg Encore, tweejarig bestaan. En ook in de set hebben we vanavond een leuk feestje, vijfjarig bestaan vanuit Flirters. Flirters, 5-year anniversary, begint op 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in deze. 15 euro. Voor meer informatie, flirters met een z natuurlijk.com. Het onder andere Let, dat zijn Gregor Salto, Gennaro Neville. d Biggie, Fato Gonzalez, Futing, MC Chen, Irwan, Rudy Lima, Flava Perez, Abstract en MC is Dat vanavond in de cent. Flirters, het vijfjarig bestaan. En vanavond in de stalker is het een kleine verrassing, want ik heb weer eens twee flyers binnengekregen. Dus uh, ik ga er eentje op noemen en uh, de meest logische. Vanavond in de stalker, The Boots Presents, Nicky Bizzle, begint op middernacht, duurt op 25 in de ochtend. Inderdaad 5 euro. Voor meer informatie kle, check eventjes uh, clubstalker.nl, want uh, hè, ik heb twee flyers, dus misschien is het wel Tante Freesfeestje. In ieder geval, de leiders natuurlijk Nicky Bizzle en Da Boots. Dat vanavond dus in de Stalker in Haarlem. Ja, en vanavond in, uh, ik noem het altijd club, uh, club Soho, maar tegenwoordig heet het uh, Club Stijl. House met Zand afterparty by phone. Het begint om 11 uur tot 5 in de ochtend. Met onder andere Moerad Meijer, Zand den Oude, Omlaat en die Welle Omlaat En de mannen van Spinback Records. Dat vanavond dus in in club stijl, het feestje House met Zand After Party bij Phone. Tot zover de feestjes. Terug naar de muziek. Jesse J. Ik had hem er straks al beloofd met Burning Up. Oh yo yeah. hey, And I like to take a minute, just sit right there. I'll so tell you how I became the prince of a town called Bel the roof on fire, we gon' boogie hoogie hoogie, jiggle wiggle and dance <laughs> like the roof on fire. We gon' drink and take hot until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty, naked, take off all of your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm fireball. was die grote hit? Wat eigenlijk de zomerhit van 2014 moeten zijn. Maar aangezien de clip wassen. vorige week uh, klaar was Is het een avondensommerplaat geworden? Het was uh, Pitbull en John Ryan met Fireball. En daarvoor hoorde je Hoogie Vice met Bel Air. Zand voor de Nightwalk. We gaan eens even kijken naar de 10 boven... De beste platen van de dansgoed. De platen die je geheim voorbij houdt komen als je dit weekend gaat stappen in de clubs. Her en der in Nederland. Op 10 deze week, Bright Light. En dan niet met de Dear Life. Op 9, Roughneck met Everybody, Be Somebody. Op 8, Rehab en Trevor Gertrude met Sun. Soundwave moet ik zeggen. En op 7, Drachnet en Mike Mago met Outlines. Op 6, Harris en de Voyagers met A Lot Like Love. En op 5, Dorley en Shadow Child met Piano Weapon. Op 4, Henry Krinkle met Stay the Justin Martin Remix. En op deze week, Dallas en Kashmir met Burn. Op 2, Dimitri Vegas en Like Mike met de Nova. En deze week nog steeds op 1, in de team boven beste plaat voor de dansgroep Dr. Cuccio en Gregor Salto. Met hulp van Oliver Heldens, Can't Stop Playing. Dat, dat waren de team boven beste plaat voor de dansgroep De plaat die zekerheid voorbij zal horen komen in de clubs. In Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of wij ook gaat stappen. En ondertussen gaan wij verder met muziek. Jennifer Hudson, die hoor je nu met Dangerous. I do it And the sun is bright. Through the springing grass, and the river flows like a sheet of glass. When the first burr, burr, and the first b, -b, -b, -b and the faint perfume from its sound, I know, I know, but the let the let the let the case, let the case, let the case. Met When the Sun is Bright. En daarvoor je YouTube de samen met Chest met Pride in the Name of Love. Misschien hem mijn Zand voor de Nightwalk Het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd om twee uur te gaan. Zometeen vanaf tien uur. De Global Housewives met DJ Mouse. En als we goede afspraken gemaakt hebben, vanaf elf uur. De stevige house met DJ Charles. Hij hebben het erg druk. Tegenwoordig. En draait hij op feesten en bedient hij de fotocamera. Dus uh, ja, we gaan het allemaal meemaken. Of doe hem elf uur is. anders gaan we gewoon door met DJ Mouse op. Ze zeggen, blijf gewoon. Luisteren de Nightwalk. Tot middernacht zijn we bij je met duwt de radio. Elke are good loving, en ik zeg tot zometeen na de break.